12 uur. Katrien Strafman met het NOS-journaal. Pakt, dat heeft de Turkse premier Yildirim bekendgemaakt. In een toespraak noemde hij de koeplegers erger dan de Koerdische PKK. De democratie heeft gewonnen, zei hij. Het dodentaal is naar beneden bijgesteld, naar 161. Eerder werden er 194 gemeld. Onder de doden zijn zo'n 20 koeplegers, al dus de Turkse premier. Hij noemde de mensen die hun leven hebben gegeven voor het land helden. 1440 mensen zijn gewond geraakt. De Turkse regering overweegt de doodstraf in te voeren... om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens... dat het goed is dat de staatsgreep in Turkije is mislukt. De kritiek op president Erdogan blijft, maar omdat hij democratisch is gekozen... kan een militaire koep niet de manier zijn om van hem af te komen. Zo vindt bijna de hele Kamer. Ook DENK van de Turks-Nederlandse Kamerleden Kuzin Üstürk zegt dat de democratie het heeft gewonnen van de tanks en de wapens. PVV-leider Wilders is de enige die er anders over denkt. Vannacht liet hij weten dat hij hoopt dat dit het eind betekent... van Erdogans Isloma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 In de randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort na een ongeluk een half uur vertraging zeker tussen Naarden af het Bunschoten staat 12 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de muziekboulevard. Boulevard. You it mixes in with my Ja, daar zitten we dan hè, in een uh, strand in, in, in zo waar op locatie. Hij zou uh, momenteel bij H105 de radio, en dat doe ik niet alleen, want ik heb uh, twee dames aangeschoven hier in de tafel van CFM. Uh, aan de ene kant zit uh, Ingrid de Jager, aan de andere Irene, kant... Irene uh, in dit geval. Wat zeg je? Irene in dit geval. Oh ja, sorry. Irene de Jager. Dat niet hoor. Ja, in dit geval dan alleen. Hè? Ja, in dit geval. En, dan, uh, en aan de andere kant uh, Dolly, ik, eigenlijk ik jullie gewoon liever bij je voornaam. Ja, Irene en Dolly, dat werkt wel zo makkelijk. Ja. Het is voor jullie het vaste werkterrein natuurlijk, Zandvoort, hè, waar we over praten. Ja. ja. Want waar zit ZFM normaal? Want wij zitten nu ook in één keer bij ZFM op de zender. We zijn net geschakeld ja. ook naar, uh, naar deze regio. Uh, wij zitten natuurlijk normaal op de 89.9 in de FM. En, en waar zit die FM op, uh, Zandvoort? Nou, waar zitten ze niet? We zitten op 106.9 in de Ether. En ja. 104.5 op de kabel. En kanaal 40 uh, van de televisie. Dus gewoon ook overal duidelijk te vinden. Overal te bereiken. Oh, ja, nou dus momenteel natuurlijk. hebben we heel veel luisteraars als het goed is. Dat, dat, dat denk ik haast wel, want we komen ook uh, net uit een heel goed programma van, uh, van ZFM Zandvoort. Dat heet Goedemorgen Zandvoort. Daar ja. komen allerlei Zandvoortse inwoners en uh, van alles vertellen. En uh, dat, dat programma dat heeft een hele goede redactie, goede presentatoren, goede techniek. Dus daar wordt ontzettend veel naar geluisterd. Dus ik hoop dat die luisteraars nog steeds aan... Uh, aan de radio zitten? Aan zit de, de zender het. zitten, ja, uh, nou, ja. Maar ja, Echt, e hebben ze daar uh, aandacht aan besteed uh, tijdens uh, Goedemorgen Zandvoort? Dat ze dus door kunnen luisteren ja, naar dit ja. programma. Ja. Ja. Wa want bij HN105 heet dit HISA, dit programma. Het uh, entertainment- en informatieprogramma op de zaterdag. Dus okay. ja. Maar hoe heet het eigenlijk bij CFM, dit tijdstip? Uh, dit tijdstip is er uh, officieel even niets. Dan is er even een gat. We hebben van 10 tot 12 Goedemorgen Zandvoort. En dan even niets, geloof ik, hè, zo uit ja. mijn hoofd. En dan van twee tot vijf hebben we uh, Zandvoort op zaterdag. Oké. Okay. Hey, vandaag dus uh, gezamenlijk een uitzending. Lekker gezellig. Gezellig, heel bij, gezellig. Bij uh, gast hier bij uh, de haven van uh, Zandvoort. En uh, uh, nou, ik zeg het al, bij jullie uh, de thuishaven. Maar wat, uh, wat, wat gaan we allemaal doen in uh, deze drie uurtjes? Wat gaan we doen? We hebben straks, er is onderweg een, uh, een uh, Zandvoortse uh, zangeres... Uh, ze is ook actrice. Ze is nog heel jong hoor. Ze is pas uh, 16 jaar, maar ze heeft al een uh, eigen nummer geschreven. En uh, dat is ook in de studio opgenomen. Dat komt ze straks even zingen. En eventueel, als het ons bevalt, mag ze nog een nummer zingen. Vind ik het gezellig, gezellig heeft. hoor. En misschien kunnen we even met haar kletsen over, uh, over haar komende carrière en loopbaan en wat ze misschien allemaal al gedaan heeft tot nu toe. En uh, Cathy, uh, de zangeres Rodes, Cathy Samelotem, prachtige naam, prachtige vrouw... die komt ons ook bezoeken straks. Of ze gaat zingen, weet ik nog niet. Ik heb net het verzoekje eruit gegooid, maar ze is natuurlijk aan het werk. Dus dat blijft een verrassing. We hebben alles voor de klaarstaan, hè? Ze kan, ja, ze kan er gewoon het. zo de zin Ze erop. kan zo beginnen. Dus als ze zin heeft om te jodelen... Nou ja, dat doet ze dan niet, hoor. Maar als ze zin... <laughs> En uh, dan iets uh, waar jij waarschijnlijk meer van weet. De Haarlemse Viervoeter komt langs. Is dat iets van een... Uh... Nee, die, dat, oh. dat is geschrapt. Is dat uh, geschrapt? Ik moet dat, oh, dat uh, heb, ik heb hier het, uh, nieuwe, het nieuwe overzicht. Okay. Ja, uh, in ieder geval komt Esther Jans spreken straks over het verzet uh, tegen de windmolens voor de kust. Nou, nee, ze ja, zijn dat is nu belangrijk. even niet te zien, maar normaal gesproken dan zie je ze wel. En vooral s'avonds die vreselijke rode lampjes die daar zijn. Het lijkt wel een Amsterdamse... Uh, uh, uh, ja, de... de... Uh, de, laten we het maar plat Red zeggen, een light. hoerenbuurt. Uh, ja. nee. is dat, is, is, je bedoelt die, die windmolens? Ja? Die zie je normaal hier vandaan? Ja, want ja, die is, uh, oh, ze ja. hebben hele grote rode knippenlichten. Oh, okay. En er staan er 43... En 43 knipperlichten hebben we iedere avond hier in het zicht. Dus echt genieten van, van s'avonds hier op het terrasje van de rust van de zee is er dus al niet meer bij. Ja, ik als ik geniet sowieso nu van een prachtige uitzicht. Ik, ja. zie, die, ik zie geen windmolens Precies, trakken. nee, nou, dat komt je, omdat... Ja, het, ja, is, ja. het is een beetje bewolkt, uh, en, maar... Ja, ik weet het niet. Als je, als je misschien heel goed kijkt, dat je toch die witte streepjes kunt zien aan het uh, einde. Ja. Maar met name s'avonds dus. Uh, ik vind het overdag ook werkelijk. Nou ja, heerlijk. overdag, maar als, als de zon schijnt, als lijkt het het echt al, mooi weer is. dan lijkt het al net een schiettent hier hoor. Ja. Oké, okay, nou, ja. we ja. gaan en, daar uh, straks over praten. Want het Precies. gaat nog veel In erger het... worden. En dat gaat Esther ons alles over vertellen straks. Exact. En Esther die is pas om kwart over twee, geloof ik, hè? Kwart over één, uh, zo'n ja. beetje. Ja. ja, kwart over twee, beetje. Ja. Nou, okay. we gaan een plaatje draaien. Genoeg Dat lijkt mij heel mooi. faith, I lose everything I have found, Heartstrings, violence, that's what I hear when Het is een beetje een rare start van het programma, vind ik wel. Hè? De final song, daar meteen als eerste plaatje mee beginnen. Maar oké, okay, het stond er eenmaal zo in, dames. Hé, hey, uh, ik, ik, ik, ik als Amsterdammer, ik blijf het toch maar even zeggen... geniet ontzettend van dit uitzicht waar ik uh, momenteel naar kijk mag. En hetgene wat ik ook wel grappig vind, dat is... die, die vogeltjes, die lopen hier gewoon naar binnen. Het ja. is gewoon allemaal mussies in de zaken zo. Heel ja, gezellig. die weten wel waar ze het lekkers moeten halen. Ja, ik wou niet weet. zeggen. Dan sta ik even te kijken. Nu heb ik ooit eens een keer een filmpje voorbij zien schieten hier... Uh, van de, de zeemeeuwen die uh, gewoon uh, de broodjes uh, uit je handen eten en zo. Hebben, hebben jullie daar nog heel veel last van hier in de Zandvoort? Uh, nou, op het strand is het iets minder. Uh, er wordt heel veel aandacht besteed door, ook door iedereen. Er zijn posters opgehangen van niet, uh, niet voeren. Uh, het blijft toch altijd dat mensen het zogenaamd schattig vinden... Om uh, een mail te voeren. Dus ja. op het pleintje waar, zeg maar, alle uh, snackbarren en uh, dat eten. ...etablissementen zijn uh, samengekomen. Daar, uh, daar zie je dat mensen dan toch nog even een patatje op de grond gooien... ...of iets anders, uh, zo. en dan komt er een meeuw en dat vinden ze hartstikke leuk... ...tot op het moment dat ze de mensen gaan lastigvallen. En dan vinden ze het niet meer zo leuk. Nee, Ik heb de... ook echt op het strand uh, zien gebeuren dat er iemand met een, uh, met een bakje patat... Uh, ...van de, van de uh, snackkar afkwam en dan vervolgens uh, terug wilde lopen naar de plek waar ze zat... En die werd echt aangevallen door een mail. Ja. En die mail probeerde ook echt, zeg maar, gericht die patat van uh, dat bordje af te trekken. Ja, ja. het is natuurlijk hilarisch... Uh, anderzijds is het natuurlijk ook zo dat de meeuwen... Uh, ja, die hebben dat ontdekt, hè? Die, die, die interactie tussen mens en meeuw. Ja. Maar die gaan natuurlijk ook verder het land inwaarts nestelen. En ja. dat is natuurlijk iets, dat moet je niet willen. Want dat is echt gevaarlijk. Ja. Uh, je merkt nu al op de, op de flatgebouwen bijvoorbeeld. Daar wordt gebroed. En uh, die meeuwen, die beschermen hun jongen, hun nesten. En dat is heel vervelend voor de mensen die te dicht in de buurt komen. Dus... Door echt een anti-beleid uh, te stimuleren en te voeren. Is het de bedoeling dat die beesten weer gewoon in de duinen gaan broeden. Ja, daar zodat daar waar ze niemand, uh, Daar waar ze blijven ik, in ik, ik heb een beetje de indruk dat het toch een stuk minder is dan voorgaande jaren Klopt. dat die overlast. Want mensen hebben ook bijvoorbeeld uh, uh, vogels in de, in de vorm, papieren vogels of, of stoffen vogels in de vorm van een valk. Die vliegt dan boven zo'n flatgebouw aan een uh, lange lijn. Waardoor de meeuwen niet durven te komen. Nou, en ja. ze, er zijn allerlei maatregelen genomen om dat broeden tegen te gaan. Zodat ze toch weer een beetje vervreemden van de mensen. Nou, laat, laten ze lekker hier vliegen op het strand. toch? Want daar horen ja, nou ze te zijn op, ten slotte. Je, je ziet ze vliegen hoor. Ja, ja, ja. Ik, ja, ja. ja, ja. ja dat zie ik wel vaker. Dus het ja, ja, ja, dat is de dat... <lacht> <the> day after. <lacht> ja. We gaan weer door met een stukje gezellige muziek jongens. Ja, ja. Hier is meer myself en I.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 Plug one into our hippies nowhere. Not that's pure plug bull. Always pushing that we formed an image. There's no need to lie when it comes to being plugged one. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.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 Mooie muziek van uh, Anouk hier uh, in de strandtent. Uh, we krijgen wat meer uh, gerommel aan de tafel. Maar in de eerste instantie gaan we eventjes naar, uh, naar iedereen toe, Want uh, jij hebt wat nieuws te brengen, of niet? Wat nieuws, ja. Ik heb, uh, ja, er, er is wel wat nieuws. Nee, maar dat, dat, uh, oh, dat, dat, dat nieuws, nieuws, dat doen we straks. Oh, nee, oh, ja, ik denk gewoon wat te vertellen. Ja, nee, ik heb wel wat nieuws. Dat is, een beetje, dat is wel een beetje... Ja, uh, dit is grappig, dat zie ik dan. En dan denk ik, oh ja. Uh, het is namelijk zo dat... Uh, een van de ex uh, One Direction uh, uh, heren... die heeft een uh, tattoo laten zetten. En wel een hele bijzondere. Hij heeft namelijk uh, een, een tatoeage van een lichtzwaard op zijn vinger laten zetten. En je mag drie keer raden welke vinger dat is. Namelijk, uh, inderdaad, zijn middelvinger. Ja. <laughs> en hij is uh, heel bijzonder, want dat zwaard... Uh, op zijn rechter middelvinger, dat geeft licht in het donker. Dus als hij op stap gaat en hij zit in een bepaalde, nou ja, zaak, zeg maar, en hij vindt het niet leuk, dan kan hij met een beetje licht, zeg maar, duidelijk maken hoe hij erover denkt. Heel apart. Het is, uh, en dat is, is uh, zijn Malik, trouwens, die dat het gedaan zei, Ik wou het zeggen, ja, ja, ja. En, en de man zijn naam. Ja, nee, dat zegt. is uh, zijn uh, Malik. Ik, uh, ik had een idee dat wij een, uh, een interviewtje kregen aan deze zijde met de zangeres die naar binnen kwam stappen, maar, maar uh, dat is eventjes... Oh, dat vindt ze ook goed. Oh, dat, dat goed. komt eraan, dat ze komt eraan. Dat komt er gewoon bij zitten. Oké, okay. <laughs> Ik ben eventjes nieuwsgierig, dus ik ga nu even naar de andere kant van de tafel. Naar Dolly. Oh, ja. Hallo, jawel. Ja, ja, ik Daar ben je weer. Was, ik, was, ik was even in gesprek, want uh, op de achtergrond waren er allemaal dingetjes gaande die even opgelost moesten worden. Maar ik denk uh, Nee, inderdaad, uh, Lea is hier naartoe gekomen, te gast. Uh, ja, Lea is een, een, een Zandvoortse dame die al uh, menig keer in de krant heeft gestaan. Dus uh, je verdient misschien nu ook wel even een plekje hier wat is hij? En, um, <laughs> was ik net te horen trouwens? Of ja, ja, ja, ja, ik hoorde je wel wat zachter, maar ik hoorde ja, je wel. Ik, ja, ik, ik, je ik, zat wel. Op, ik zat op de verkeerde plek te praten. Um, Lea, jij gaat straks een liedje voor ons zingen. Dat je, is dat dat liedje wat je zelf geschreven, geschreven hebt? Of wordt het eerst een ander nummer? Nee, het wordt uh, eerst een ander nummer lied wat ik zelf heb geschreven uh, heb ik jammer genoeg de verkeerde uh, muziekband. Ja, de verkeerde muziekband op mijn USB gezet. Hij zat er wel op, maar dan vooraf ingezongen en dat is alweer weer een tijdje geleden, dus mijn stem is al aardig anders. Maar uh, nee, ik zal. Uh, ja. Ik zal eerst een ander nummer zingen. Dat wordt leuk. Dan zeer waarschijnlijk Make You Feel My Love van Adele. Want wat ik begreep, wat je hebt onlangs uh, met, uh, uh, weer vaak met talenten je meegedaan, je hebt onlangs weer een paar keer met talentenjachten meegedaan. Dat was alweer een poos geleden, want toen je ja. klein was, uh, was je al bezig met zingen, hè? Ja, zeker. Ik deed eigenlijk uh, bijna elk jaar mee vanaf mijn zesde, zevende aan uh, Kinderen voor Kinderen. Aan zeg maar het, het uh, hele contest daaromheen. Daar heb ik ook twee keer in de, uh, nou moet ik het even goed zeggen, de provinciale finale gestaan. Alleen ja, toen werd ik te oud en uh, toen ben ik maar overgegaan op andere talentenjachtjes, hier en daar. Maar dat was niet, uh, niet zonder succes, toch? Nou ja, ik heb uh, bij heel veel van die talentenjachten ook zeg maar, de halve finales gehaald. Maar nooit door geweest naar de echte finale, jammer genoeg. Maar ja, maar ja. we, we hebben, hebben ons gelukkig. Hè? Of je hebt je laten troosten door uh, bijvoorbeeld een uh, man als Alain Clark. Want die heeft gezegd van, ik heb nog nooit een talentenjacht gewonnen. Maar ik ben er ook gekomen. Dus waar een wil is, is een weg. Ja, precies. En maar je gaat nu aan een hele andere route beginnen in feite, hè? Want wat ga je dit jaar beginnen? Ja, ik ben. Uh, uh, uh, ik heb dit jaar heb ik examen gedaan op mijn middelbare school. En daar ben ik voor geslaagd. En ik ga uh, vanaf augustus beginnen aan de toneelopleiding op het Nova College. Dus ik ga even inderdaad een hele andere kant op. Ja, want ook daar heb je iets bijzonders gedaan hè? in je carrière tot nu toe, laten we maar zeggen. Want uh, dat, dat mag je ook best wel vermelden, wat je gedaan hebt een paar jaar terug. Ja, nou ja, ik ben. dat is volgens mij drie jaar geleden ongeveer toen uh, kwam Scrooge in de Stad Schouwburg. Nou ja, en daar heb ik toen auditie voor kunnen doen en daar heb ik uh, drie rollen in weten te bemachtigen. Dus de vorige keer heb ik weer auditie gedaan, dat het was, want het is om de twee jaar in de Stad Schouwburg... Alleen toen uh, hadden zij mij toch liever in het koor. Dus nou ja, het bleef toch een beetje zang en acteren de hele tijd. Ah ja, heel mooi. En uh, ja, voor de luisteraars, uh, u weet het hè, Scrooge. Dat is een tweejaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de stad Schouwburg. En dat, is een, een, uh, dat wordt dan opgebracht door uh, acteurs, betaalde acteurs. Uh, vaak grote namen. Uh, samen met amateurs. Hè? Ja. Want zo, dat ja. is het concept van Scrooge. Nou ja, dus daar was jij er één van. En het afgelopen keer, dat, toen was het van Brigitte Kaandorp, meen ik, hè? Ja, ja, klopt. Toen was het uh, Loes en Marley. En daar heb je bij gezongen, dus. Ja, in, daar uh... zat ik in het koor, in het inderdaad. Dus Leuk. wij stonden vooraf, stonden wij beneden te zingen als iedereen naar binnen kwam. En, uh, nou ja, dat dus. Ja, nou, nou wil ik toch nog één dingetje niet onbelicht laten... want je, je kan niet alleen goed acteren, je kan niet alleen goed zingen... maar je kunt ook nog schrijven. Ja. Uh, alleen, je schrijft geen Hollandse boeken, hè? Nee, ik schrijf eigenlijk alleen maar in het Engels. Ik heb geen idee hoe dat tot stand is gekomen... maar ik ben altijd in het Engels begonnen. En dat doe ik nu al jaren, dus mijn schrijfstand Engels is steeds beter geworden. En terwijl mijn Nederlandse schrijfstel dus zeg maar een beetje nog steeds op hetzelfde niveau zou zijn... Ja? Dus ja, ik, ik schrijf eigenlijk alleen maar Engels. Gewoon omdat ik daar zo veel bezig, mee bezig ben geweest. Ja, en je, en je mag spreken van een behoorlijke fanclub hè, met bepaalde boeken. Want je ja. hebt een behoorlijke schade lezers geloof ik ja, al. Ja, Ik heb op uh, één boek. Dat heeft uh, nu rond de 20.000 lezers. Dus, uh... Mooi. Nou, we gaan uh, straks naar je luisteren. Ja. We weten nu in ieder geval wie Lea is. Ja. En uh, dan ga je straks laten horen uh, hoe je klinkt. Ja. We gaan eventjes uh, schakelen naar het nieuws hier vandaan, vanaf uh, Zand. Ja, dit uh, is Haarlem 105. Het 023 nieuws. Dit is het 023 nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met NH. Goedemiddag, ik ben Femke de Jong. Het 023 nieuws. Vind je ook? Op Haarlem 105.nl. En je mobiele telefoon. Ja. Geen, geen Femke deze nee, keer. Nee, ik uh, wou zeggen. Nee, ik ben Irene de jager. Goedemiddag. Um, ik heb een paar dingen te, te vertellen. Er zijn uh, de afgelopen twee dagen weer bussen bekogeld in Heemskerk. Gisteravond gebeurde dat onder andere bij de laan van Assenburg. Er is een onderzoek gedaan. Maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Gelukkig... In beide gevallen zijn er geen gewonden gevallen. Maar in een van de bussen zat wel, zaten wel passagiers. Of er maatregelen komen, dat is nog onbekend. Dan nog het volgende. Er is in de Emostraat in Haarlem vrijdagavond bij een ruzie een gewonde gevallen. Naar aanleiding van de, ruzie, de aanleiding van de ruzie is niet precies bekend. Maar het was wel goed mis. Meerdere politiewagens en een traumahelikopter kwamen namelijk op de ruzie af.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 Het zou er een moeten worden met internationale allure. Er is nu al een park langs het spoor, maar die is net iets te klein volgens de partij. Het idee is om een park aan te leggen op een centrale plaats, zoals bijvoorbeeld de boulevard. Op die manier wordt de aantrekkingskracht van Zandvoort vergroot... en hebben ook surfers een alternatief wanneer de zee een dagje niet zo gunstig is. Ik heb nog een andere aanvulling trouwens. In Driehuis uh, is er een, een boekverbranding geweest na een examen. Een zeer blijde of zeer bedroefde scholier heeft vrijdag aan het begin van de avond zijn schoolboeken in Driehuis in brand gestoken. Enkele passanten vonden het vuurtje in hoge geest langs de Driehuizer kerkweg. Ze hebben uh, met een emmer water het geblust, maar ze waren er niet van overtuigd dat de brand uit was. En gezien de vele bomen in de nabijheid hebben ze daarom toch de brandweer maar gebeld. De brandweer constateerde dat het brandje uit was. En voor de zekerheid hebben ze een gieter met restanten nat gemaakt. Of de scholier gezakt is, of de boekverbranding dus uit vreugde of frustratie is, dat is niet bekend. En dit was het nieuws. Haarlem 105. In Haarlem en Eemsteden ook via KPN Digitaal. Op kanaal 388. En overal ter wereld. Op haarlem105.nl you down Langzaam maar zeker krijgen we wat meer frisse lucht uh, in het uh, in strand. En de deur gaat open. We krijgen straks uh, een uh, live verslag, denk ik, vanaf, uh, vanaf het strand als het gaat om het weerbericht. Maar uh, zover zijn we nog net niet. Dus, dus, ze zijn nog op zoek naar het weer op het strand. Dus, dus dat duurt even. Het linkje is er straks. Maar, maar, oh sorry, ik had je nog niet openstaan. Ja, maakt niks uit. Ja. Het is een beetje zoekend weer, want ja, wij zoeken eigenlijk de zon. Hè? Ja, ja, ja. ja. En, ik, ik had ook heel eerlijk bedacht, ik ga naar Zandvoort, daar moet het mooi weer zijn. Ja. Dat, dat is heel raar, maar dat, dat, heb je, dat idee heb je dan, van als je naar Zandvoort gaat, daar schijnt de zon altijd. <laughs> nou, momenteel gaat de hele redactie, uh, waait hier nou, van de tafel we, af. We hebben hier nu zoveel frisse lucht dat alles is, uh, alle kanten op waait. Maar... <laughs> het, maakt het, wel, het maakt het wel extra gezellig, Zo Hoi, jongens. Ik bedoel, uh, sowieso. Hey, uh, we zitten nog steeds uh, live vanaf uh, de strandtent uh, Haven van Zandvoort in Zandvoort. We zitten op uh, de boulevard op nummer strandtent 9. En uh, nou, ik zeg het al, ik zit te kijken naar de prachtig mooie witte golven. Uh, en, en, en ja, Er liggen niet veel mensen de zon, nou, dat valt me een beetje tegen vandaag. Maar het zonnetje is er ook niet echt. Dus daar zal het waarschijnlijk aan liggen. En ondertussen wordt er aan alle kanten nog uh, hier omheen gewerkt om uh, verbindingen in orde te krijgen om straks mensen hier live te laten optreden. En, uh, Gezelligheid erbij. De beide dames die zitten er ook nog steeds. Dolly en Irene van uh, ZFM. Hebben jullie nog wat te vertellen, meiden? Nou, ik, ik, ik zou graag willen zeggen... Een... Ik, uh, ik hoor jou weer niet, heel zacht. Ik, ik heb net ja. op Facebook trouwens even een post geplaatst... Van, uh, dat we dus live uh, vanuit hier uh, uitzenden. Ja. En dat de koffie erg lekker is hier. Dus kom hier gewoon gezellig radio luisteren. Ja, ja. ja. Dus als je niet alleen maar laat de radio luisteren... maar ook eens wil zien... Ja, dat kan dus kom maar gezellig deze kant op. Kom, kom Vinden wij leuk. Absoluut. Uh, ik denk dat ik jouw verzoek verzoekplaatje ga draaien, want uh, ja, die, des... is, die zit ergens in mijn systeem en die ga ik nu starten. He MUZIEK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 nog steeds live zitten hier bij de strand en de haven van Zandvoort. Maken we ondertussen live radio. En ondertussen worden er ook links en rechts allerlei opties gemaakt... om straks wat met televisie te gaan doen hier vandaan. Dus... Blijf gewoon luisteren naar de uitzending. Of kom eventjes langs hier naar de boulevard. Strandweg 9, daar zitten we de haven van Zandvoort. En uh, naast mij zit nog steeds uh, Irene die uh, met haar laptopje steeds in de gaten en, uh, is Wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ja. wat gebeurt er dan in de wereld? Ja, ja, er gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel in de wereld. Ik ja, er is, wel... is te veel gebeurd ja, in de wereld. He, ik we zag trouwens net wel op Facebook dat een of andere meloot... Uh, ...bij de Nijmeegse Vierdaagse daar een soort berichtje heeft geplaatst... ...en dat men dus naastig op zoek is naar deze mafkees... ...die dus aankondigt dat daar dan misschien iets zou gaan gebeuren. Nou, ik hoop het niet, want mijn zoon die zit daar bij de Nijmeegse Vierdaagse... ...dat is trouwens wel ontzettend leuk om even te vertellen... Uh, er is een, een soort organisatie en die heet Place to Be. En dan hebben we het niet over de plaats om er te zijn, maar place in de zin van een play, een wc. Ja, ja, ja. ja. Nou, die, die, die gasten maken een soort theater van uh, de wc. Uh, omdat zij vinden dat het eigenlijk altijd zo smerig is. En omdat het ook altijd een beetje saai is, hebben ze bedacht van we gaan er een beetje een theater van maken. Nou. Dat theater dat wordt zeg maar steeds met een bepaald thema wordt dat uh, gedaan. En uh, nou, dat thema dat, uh, dat kan van alles zijn. Ze Zij hebben bijvoorbeeld ook uh, een keer de play-offs gemaakt. Overal het woord play. Daar komt dus het woord play steeds uh, weer in terug. En uh, ja het is, het is werkelijk fantastisch wat ze doen. Playpotten. Hebben ze ook een keer gemaakt? Nou, dat, dat is dan. Ik, ik kan, ja, het is jammer dat we geen. Ja, ik het zeggen, hebben. het is geen tv, hè. Maar als je dit ziet. Het is geen tv, ja. Dat is toch fantastisch. Al zijn de theater. Ja, ik snap het. Ze, ze gaan daar dus mee uh, de tour. Ik. Ze, ja, ze maken dus ja. van, van uh, bij festivals maken ze dus van het gebruik maken van de wc. Maken ze dus een heel theater. Een gezelligheidje. Precies. Het moet dus leuk zijn en het moet er geen smerige wc zijn. Dus ze worden ook door deze mensen super schoon gemaakt. Dus het zijn schone wc's met theater. Nou, wat kan je nou nog meer wensen? Maar volgende maand gaan ik, ga we ik straks even over vertellen. Is er hier ook een uh, wandelevenement van Nijmuiden naar Zandvoort? Voor de vrijgezellen dames en heren onder ons. Vrij? Oh jee. Ik, ja. ik wil sowieso straks eventjes wat meer weten. Want er is vanavond ook in Zandvoort feest, begrijp ik. Hè? Tropicana. Ja, feest. Is er. En ja. er is hier zelfs feest. Maar daar hebben we het ook. in het eerste ja. uurtje al over gehad. Dus... Maar, maar dat van Zandvoort, dat mogen jullie zo voor me uitzoeken. Wat er allemaal gebeurt uh, in den stad vandaag. Want. Uh, een ik ben wel de schier uh, In de tussentijd pak ik toch een oud plaatje erbij weer. Winter of Love, hier is Ilse de Lange. De Lange en Winter of Love. We zitten nog steeds heerlijk te genieten. Ik, ja, ik zie nu ook steeds meer zee meeuwen komen, toch? Toch? Langzamerhand. Ja, het standje komt langzaam vol. Um, um, als het goed is, Dolly, weet jij iets meer van de wandeltocht? Ja. Hele, uh, ieder jaar wordt er een wandeltocht uh, georganiseerd voor uh, vrijgezellen, mensen de vrijgezellige etappen. De uh, ik, uh, ik hoor je wederom weer niet. Het ja, mag niet uh, meezitten. Het mag niet mee zitten op jouw, op jouw lijn. Ik weet niet wat er... Uh, Doe nog eens? Ja. Nee. nee. Nee. Helaas. Nou jammer. Zal ik even bij Irene gaan staan? Oh, ik vind het. Ja, ik zie het. Ja, ja, Ze hebben een schakeling omgezet. Oké, okay, daar ben je weer. Hartstikke goed. Dat was voor het buitenlijntje. Oké. Uh, de wandeltocht. Uh, we zouden even, want uh, het is niet alleen Nijmegen die uh, wandeltochten organiseert. Maar uh, dat gebeurt hier in de regio ook alleen niet vier avonden achter elkaar. Het is een uh, wandeltocht van 11 kilometer. En die gaat plaatsvinden op uh, 14 augustus dit jaar. En is uh, speciaal bedoeld voor uh, vrijgezellen. In samenwerking met uh, e-matching met e en uh, Boscalis Tours. Uh, de, de, de organiseren ze dus die... Oh, daar gaat me... Uh, dus voor de vrijgezellen. En uh, iedereen die krijgt dan een, een stofsticker bij, uh, bij aanvang. En dan uh, gaan ze, uh, worden de vrijgezellen ingedeeld in een aantal kleinere groepjes. En uh, daar gaan ook de deelnemers gaan het strand opruimen. Dus dat gebeurt er ook bij. Lopend van Ermuiden naar Zandvoort. En... Uh, dan wordt er dus natuurlijk gehoopt dat je, dat je al lopend en strand opruimend een, een band een, krijgt met elkaar. Ik wou net zeggen, een partner uh, treft. Juist. In één juist, keer. Juist. Voor de rest van het leven ga je dan altijd alleen maar strand opruimen. Dat is ook wat. Samen ruimen, ja, heerlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja, het, is, het is wel een slimme actie natuurlijk om je strand schoon te houden op die manier. Ja, ja, ja, Eind, ja, ja. Einde van een zonnige dag zou ik kiezen. Dat is misschien wel uh, het, het juiste moment om... Uh... Nou, het begint om tien uur ochtends. Oh. Dus dat is dan weer toch ja, jammer. Maar tot ja. waar gaan ze wandelen? Want je krijgt dus, uh, dan wel. Dit, dit, dit, ja, ik weet niet. Ik zie mezelf dit niet zo snel doen. Jij wel? Zou uh, jij aan zo'n wandeltochtje meedoen waarbij je denkt: van, nou, wie weet, wie weet, tref ik mijn partner. Uh. Uh, nee, zou ik niet. Je, ik nee. ben eigenlijk altijd geneigd om meer uh, s'avonds de stad in te gaan. Hè, om even ja. rond te kijken. En, of vanavond, zo'n feest wat hier plaats gaat vinden: swing session, is voor 30 plus vrijgezellen. Ja. En, uh, maar, maar dat is ja, toch hoe... niet alleen maar vrijgezellen? Er mogen ook gewone mensen komen. Ja, alsof, alsof vrijgezellen geen gewone mensen zijn. Maar ik bedoel, iedereen dat... mag toch naar het feest komen? Natuurlijk, maar voor vanavond is, is eigenlijk bedoeld voor vrijgezellen... Oh, weer... jou ja, mee dan? nou? Ja, ja, ja, ja. Nou, daar moet ik dan straks even uh, met, uh, met William over praten. Want dat vind ik toch wel een rare actie eigenlijk. Er moet ja. Een feestje, een feestje ja, moet ook ja, voor iedereen zijn. Ja, natuurlijk. Feest is ook voor iedereen. Maar die wandeling zal ook wel voor iedereen zijn. Maar de mensen die dus denken van... Hé, hey, wacht even... Uh, dan weet je dus dat daar waarschijnlijk een heleboel vrijgezellen dames en heren meelopen. Die toch wel op zoek zijn naar een uh, gezellige partner. En is die datum, de datum is, wanneer is dat? Dat is 14 augustus. Oh, dat duurt nog even. Ja, dat duurt nog wel even. Maar goed, je, je moet je natuurlijk opgeven en doen. Dus, uh... Oké. Okay. Ik... Um, ik, ik kijk eventjes naar uh, Irene. Heb jij meer informatie wat betreft uh, Tropicana? Nou, ik, ik probeer uh, namelijk uh, op... Uh... Op de site te komen, maar dat lukt nog niet Via de helemaal. VVV misschien? VVV Zandvoort? Volgens mij staat daar een heleboel informatie. Oké. Okay. Ik, uh, ik ga, denk ik, eventjes één plaatje draaien en dan gaan we even kijken of we de verslag even buiten het weer kunnen laten doen. Want ik ben wel heel nieuwsgierig waar, uh, nou ja, hoe dat dan aanvoelt. Want ja, wij staan achter het glas, dus uh, qua temperatuur krijgen oh. we hem niet helemaal mee. Oké. Okay. <laughs> Met een beetje zomerse klanken op de achtergrond Dan eh, krijgen we in één keer een, een, een weerlijntje van buitenaf. En daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar, want het, het ziet eruit alsof hij een beetje met zijn haren waaien van zijn hoofd af. Dus het is best wel een beetje storm op het strand momenteel. Dus we, we gaan eventjes kijken hoe het, hoe het bij jullie is. Hey Luc, Ja, weet je wat het is? Je plant zulke evenementen en dan hoop je dat het helemaal vol ligt met uh, ja, mensen die heerlijk in de zon liggen. Nou, ik kijk nu naar boven. Ik zie geen zon. Qua temperatuur is het op zich wel aangenaam, alleen staat heel veel wind. Dus als je een parachute mee hebt en een longboard, ja, dan kan je heel erg blij zijn. Maar te, qua temperatuur is het wel oké. Okay. En dan zitten er een aantal mensen alleen met hun voeten in de, in de zee. Dus dat gaat nog wel. Maar verder moet je ook niet gaan, want het is behoorlijk koud. En morgen wordt het een beetje vergelijkbaar als vandaag, gelukkig. Meer zon, dus dat scheelt alweer. Als jij uh, straks nog een keertje op het strand bent, ja. dan, dan mag je eventjes op zoek naar zo'n uh, zo kiter. Daar ben ik, ik eigenlijk nog wat kajter, meer van ja, weten. Ja, dat ja. lijkt wel een goeie. Een Dus, dus ja. Ik zie er daar eentje die uh, is bezig ja. en ja. ze zijn die zeiltjes aan het oprollen en zo. Gaat allemaal goed komen. Ja, hey Rudy, uh, tot straks. We gaan even. Wat, wat zeg je? Oh, oh, sorry. Ja, ik wil ja. eigenlijk even zeggen dat uh, jij zegt er staan wat mensen met hun voeten in het water. Maar het is natuurlijk wel zo ja. dat de temperatuur van de zee, die is best wel oké. Okay. Want de ja. buitentemperatuur is dan wel misschien wat minder. Maar de, de, de, de temperatuur van het water is natuurlijk in vergelijkbaar wel, wel lekker hoor. Nou, ik zou zeggen nee. doe je padbak ja, ja. aan. En ja. water in. Ja. Tot zo. I iedereen neem die duk. Ja, ja. Ja, zo simpel is het. Ik We, gaan... We gaan even schakelen en heel veel ja. zin voor het nieuws. Met Haarnem 105 start je lekker de zomer. Met iedere vrijdagochtend tussen 10 en 12 het land uit met Van de Schuit. Precies, win waanzinnige prijzen. En verder het weer en verkeer op zomerse vakantiebestemmingen. En een dolse zomerse hits. Begrijp je het zomergevoel wel, hè? Het land uit met Van der Schuit. Iedere vrijdagochtend tussen 10 en 12 op Haarlem 105. Dit is Haarlem. De hele dag op Haarlem 105. Straks meer. Nu eerst het nieuws van 1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal.